Enkele bewoners van de getroffen huizen in het smalle straatje zijn geëvacueerd. In verband met rook- en waterschade en instortingsgevaar kunnen zij voorlopig niet terug. Hoe de brand in Brille is ontstaan is nog niet bekend. De reisgidsenuitgever Lonely Planet heeft Amsterdam uitgeroepen... tot de op één na beste stad om in 2013 te bezoeken. San Francisco voert de top 10 aan. Op de derde plaats staat de Indiase stad Hyderabad. Elk jaar maakt Lonely Planet een ranglijst van plekken die interessant zijn om te bezoeken...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 Joensen uh, nog bezig of net terug met uh, op het uh, was op toernee met Magna Carta in uh, Zuid-Afrika. Hoorspel op herhaling nu, een, een tip van een vervente hoorspel... en radioliefhebber, een zeer vasthoudend type. Ik noemde hem laatst een zuurkous op Facebook... en uh, daar wenste hij niet op in te gaan. Maar goed, ondertussen bedien ik hem wel op zijn wenken. Want speciaal voor hem heb ik opgesnorcht, of later opsnorren... door Houkje van Veen, dank daarvoor... in de krochten van beeld en geluid het hoorspel Het Doel en de Middelen van Charles Maître, vertaald door Josephine Soer... en in de regie van Bert Dijkstra, het eerder uitgezonden in 1980... en met dank aan de tros... Het verhaal speelt zich af in de wereld van de industrie en grote concerns. Hè. Dagelijks worden kleine bedrijven opgeslokt door grote. En daarom voorafgaand moet er een onderzoek plaatsvinden... naar de staat waarin het over te nemen bedrijf verkeert. En Christiane Pru eh, is de eigenares van zo'n klein bedrijf. En Mark Steiner die moet haar bedrijf doorlichten. En het ongelofelijke gebeurt, die twee worden op elkaar verliefd. Ja, dat staat gelijk aan misdaad in die kringen. Het Doel en de Middelen, door Charles Maître. Vertaling Josephine Soer. De verspreide inmenging in het privéleven tast de vrijheid van het individu aan. De gemeenschap wordt bang, men durft niemand meer te vertrouwen. Deze ondermijning van vertrouwen is een van de grootste gevaren die een vrije maatschappij bedreigen. Dit is een citaat uit het rapport van de enquête van de Verenigde Naties over de rechten van de mens en de vooruitgang op het gebied van wetenschap en techniek. verhaal van mijn leven te gaan vertellen, hoor. Maar ik wou je toch iets zeggen. Iets belangrijks, dacht ik. Ik luister. Het is nu bijna drie jaar geleden dat mijn man verloor. Maar al die tijd uh, hoe moet ik dat zeggen. Ik ben in al die tijd een braaf meisje geweest. <lacht> ik heb met niemand een relatie aangehouden. Zo, dat is niet mis. Hoezo, dat is niet mis? <lacht> ik voel dat jou dat niet zo is, maar niet bang. Ik ben helemaal niet bang. Maar zal ik nou jou eens wat vertellen? Mm -hmm. huh? mm -hmm. Raad eens. Vertel me nou niet dat jij geen vriendin hebt gehad sinds je scheiding. <lacht> ja, ja, 37 jaar en vijf jaar alleen. <lacht> dat maak je mij niet wijs. Dat is ook niet zo. Maar ik heb mijn werk altijd streng gescheiden van mijn privéleven. Ik mm -hmm. ben wel eens in de verleiding geweest. <lacht> ik ontmoet nog eenmaal veel mensen. Maar dit is de eerste keer... Mm. Of mm. Dat ik van die regel ben afgeweken. Mm. Spijt. Nee. <laughs> Dacht je misschien dat het problemen zou kunnen geven? Jij niet? Jawel, tuurlijk. Zeker de eerste tijd. Zullen we wat voorzichtiger moeten zijn, maar. Wat nou maar? Hm. Nee, ik weet het niet, schat. Ik geloof echt dat je het overdrijft. We zijn vrij. We zijn niemand rekenschap verschuldigd. Hm. Juist wel. Hm? Er is ook nog jouw zoon. Goed, zaterdags en zondags kunnen we elkaar niet zien, dat is zo. Alleen als hij naar zijn grootmoeder gaat. Nou, verder moeten we maar zien hoe we het regelen. Ja, ja, van maandag tot vrijdag moeten we maar zien hoe we het regelen met alle anderen. Jij kunt me dan zo nu en dan uitnodigen, maar jij kunt niet bij mij thuis komen. En als we al te vaak hier komen, zullen ze ons binnen de kortste keren doorhebben. Doorhebben? Wie zegt nou doorhebben? Ach, als ik jou moet geloven, zien ze ons straks aan een stel misdadigers. We zijn ook een stel misdadigers in hun ogen. Ja. ja. We staan op het punt om hun code te doorbreken. In de heilige hallen van onze industriële maatschappij. En zeker op de plaats die wij daar innemen, is er niets erger dan dat, Christian. Mm. Nou, nou dat is dan heel jammer voor onze industriële maatschappij. Hè? Mm. Ik voel me heerlijk. Ik ben gelukkig. En ik vermiet jou om dicht mee te praten voor het werk. Mm. Mm. Geef me eens een zoen. Mm. Mm -hmm. Twee maanden geleden kwam ik op de fabriek, toen zag ik jou voor het eerst. En ik wist het eigenlijk al meteen op hetzelfde ogenblik. Oh ja. Wat dan wel? Oh. <laughs> dat is niet zo gemakkelijk onder woorden te brengen als je geen zin hebt in gemeen plaatsen. Oh, ik vind het een liefdesverklaring altijd zoiets. Uh... Mm -hmm. <laughs> Toen ik je zag, wist ik dat, dat het belangrijk kon zijn. Hè. Misschien zelfs wel serieus. Serieus? Hoezo? Waar denk je aan? Luister, Christian. Hm? Ik heb er net zo min zin in hm. als jij, maar... we hm. moeten praten over het werk. Ik wil niet dat wij onze kans in gevaar brengen. Kom, is dat nou zo dringend? Hm? Ja, ik, ik geloof dat we het nu meteen hierover eens moeten worden. We moeten de moeilijkste weg kiezen. Welke weg is dat? Jij zult wel tegenstribbelen. Maar ik vind dat wij moeten wachten tot mijn enquête achter de rug is. Wachten? Mm -hmm. Wachten me? Met elkaar regelmatig te zien. Ik bedoel, zoals vandaag. Dat meen je niet? Hè? Ja, dat ben ik wel. We kunnen geen verstoppertjes spelen. Iedereen kent je. We zitten hier op meer dan 100 kilometer afstand. En nog voel ik me niet op mijn gemak. Ach, dat is toch te gek voor woorden, Mark. Ik... Maak je zorgen mee? Ben je daarom bang? Ik maak me zorgen om jou, om jouw project... maar ook om mezelf. Met de Raad van Beheer kan je geen loopje nemen, weet je dat? Als ze horen dat wij een verhouding hebben, dan is het afgelopen. Dan zullen ons veroordelen zonder dat we zelfs maar gehoord worden. Ach, het bestaat niet. Oh. Nou, Mark, ik begrijp je niet. Of je overdrijft of, of je verbergt iets voor me. Ik heb het gevoel... Nee, ik heb het gevoel dat jij het belang van de dingen niet, niet helemaal inziet. Je bent een bijzondere vrouw, een voortreffelijke bedrijfsleister, maar... Maar Wat? Dat kan je nog niet zeggen. Het is nog te vroeg en bovendien gaat het hier niet om. Laten we het liever hebben over ons probleem. Nee, maar het spijt maar. Ik wil dit eerst liever begrijpen. Gaat het om de fabriek? Denk je dat ik daar allemaal te makkelijk over denk? Nee, ik, ik kan je god zo mogelijk antwoord geven. Ik ben pas op de helft van mijn studie. Als het antwoord al binnen de twee maanden gegeven kon worden... hoef je niet te denken dat de raad van beheer me dat van tevoren zou laten weten. Oh, nou, dat zou ik wel eens willen zien. Met de prijs die ze mij voor jouw werk in rekening brengen... hoeven ze niet bang te zijn dat ze erop verliezen. Als het alleen om mij ging, was het een dure grap. Daar heb je gelijk in, ja. Maar ik ben maar het topje van de ijsberg, Christian. Hoezo? Hm? Nou, ik verzamel op een slot van zaken bij jou alleen die gegevens... die de deskundigen straks nodig hebben. Daarna begint pas het echte werk, samen met hen. Zij zijn het ook, die uiteindelijk een uitspraak doen. Nou, maar je hebt toch wel enig idee? Op het ogenblik heb ik er maar één. En dat is een idee fix. Ze mogen ons niet in de gaten krijgen. Mark? Hm? Mag ik wat vragen? Tuurlijk. Als het allemaal zo ernstig is... Mm. Hm, en jij zo doodsbang bent... waarom ben ik dan hier? Waarom heb je me dan hier mee naartoe genomen? Je zult me wel niet willen geloven, maar... het was niet mijn opzet. Ik wilde niet dat het zo ver kwam. Ach, <lacht> dan moet je toch ophouden, zeg? Jij bent toch geen honderd kilometer meegenomen... om alleen maar uh, samen een hapje te eten? Nee... Maar het is ook niet wat jij denkt. Ik heb best geweten dat het zover zou kunnen komen, maar ik was er niet zeker van. Ik hoopte dat ik ten aanzien van jou niet door de knieën zou gaan. Hmm. Heb ik je soms overweldigd? <laughs> dat doe jij al maanden. Jij bent te mooi. Ik, ik voel me de hele tijd al uit de knoot geslagen. Oh. Zou eens wat zeggen? En ik wil dat je me gelooft. Christiane, we hebben niet meer de leeftijd voor een plotselinge felle verliefdheid. Romantische liefdesverklaringen en ede van eeuwige trouw. Uh, het is te vroeg om over de toekomst te denken. Maar... Ik geloof dat ik van je zou kunnen houden, Christian. Ik zweer het. Maar dan echt... <laughs> Alsjeblieft, meneer de directeur. Mark Steiner, onze briljante ingenieur en adviseur... gaat dus naar alle waarschijnlijkheid beminnen. Maar dan echt, bedoelt hij. Vindt u dat niet roerend? Mag ik misschien weten hoe u aan dat bandje komt? Oh, dus is een kleinigheid met de technische middelen waarover ik beschik... Er was veel geduld voor nodig en ook een beetje geluk. En wie heeft u gevraagd? Moestijners gangen naar te gaan? En niemand in het bijzonder. Hoort gewoon bij de routine. De studie betreffende het project is halverwege... dit is het moment om op onze hoede te zijn. Het valt me wel op dat u er plezier in schijnt te hebben. <laughs> Ik ben het hier absoluut niet mee eens. En dat weet u. Ik vind dit een schandalige indruk op het privéleven van mensen. Ik ken u bezwaren. Ik zou er in uw plaats net zo over denken. In de realiteit hebben we er jammer genoeg alleen maar last van. Van die bezwaren bedoel ik. U kent toch de slogan van onze algemeen president directeur. Jawel. Hij beweert altijd tot dat doel, de middelen heidert. ik weet het. Maar Ik ben van mening dat er bij hoge uitzondering gebruik van mag worden gemaakt. En alleen als een is. Dan moet men van het eventuele gevaar ook op de hoogte zijn. Als ik er niet achter was gekomen dat Steiner en mevrouw Priou. De zaak Priou geeft geen enkel probleem, althans voor dit ogenblik. U hebt gehandeld uit dienstijver. En omdat u geweldig het land hebt aan Steiner. Dat is het. Ik ben idolle, dat klopt, ja. Maar dat doet er niet zoveel toe. U verwijt mij, mijn dienstijver. Maar meneer de president heeft mij erom geprezen. Persoonlijk. bij de president geweest. Oh, ik kwam hem toevallig tegen. In de gang. Ik was op weg naar u toe. Maar u was al vertrokken. Goed, Top. Goed. Ik vind nog steeds dat jij een beetje hard van stapel gelopen bent, maar ja, hè. Gedane zaken neem ik een keer. Wat heb je exact meegedeeld, de president? Och, ik heb gewoon een uh, samenvatting van die band gegeven. Ik had een uh, cassette recorder bij de hand. <laughs> Omdat hij de stemmen niet zelf gehoord heeft en bovendien kent hij de stem van mevrouw Priou niet, was de president uh, veel moeilijker te overtuigen dan u. Hij heeft mij dan ook gevraagd om een tweede aanvullend bewijs. Wat wil dat zeggen? De maatschappij heeft mij onlangs een schitterend fotoapparaat bezorgd. Met infrarood-diapositief film. En daarmee maak je glasheldere foto's. In het pikken donker. Dus u hebt foto's gemaakt? Oh nee, hele keurig. Wees u maar niet bang. Ik heb netjes gewacht tot meneer en mevrouw in slaap waren gevallen. Ik heb hier twee vergrotingen bij me voor u. Alsjeblieft. Men herkent mevrouw Periou en onze verleidelijke medewerker... alsof het klaarlichte dag is. Ik vind dit schandalig. Dan. Schandalig. Maar hoe, hoe is dit dan in vredes dan mogelijk? Ik bedoel technisch. Ik ben op het balkon geklommen. De gordijnen waren niet goed gesloten... De kamer was volkomen donker. Maar dit toestel projecteert infrarode stralen. Een soort uh, onzichtbare flitslampen, om het zo maar eens te noemen. Ik deel uw bewondering voor dit technische snufje... maar ik vind dit levensgevaarlijk top. Als wij op die manier doorgaan... kunnen we net zo goed in glazen huizen gaan wonen... dan maakt dat geen enkel verschil meer. Nee, maar dit toestel zal al heel gauw bereikbaar zijn... voor iedereen die het maar wil. Ze worden nog steeds geperfectioneerd, zodat men... Iets kan fotograferen in het donker, uiteraard. Op een afstand van meer dan een kilometer. En dan... Dan heb je ook nog apparaten die... Die op warmte reageren. Maar dat is dan nog in het experimentele stadium. En wat is dat? Nou, zoals ik al zei, het is nog in het experimentele stadium. Maar het is gewoon het einde. Dan... Dan kan men fotograferen en zelfs filmen. Door muren heen. U. Maak het een hapje. <laughs> ik zal u een folder hierover doen toekomen. Huh. Het is fantastisch. Fantastisch, ja. Fantastisch. Best mogelijk. Fantastisch. Maar ik zal u wat zeggen, meneer Torp. Ik dank God dat ik zo oud ben geworden... dat ik niet behoef mee te maken dat iedereen over zijn uitvinding kan beschikken. <tie> Je kunt gaan. Ik heb van vandaag genoeg gehoord. Wat is er toch met je? Je ziet er zo bezorgd uit. Ben je nog steeds met die zaak Steiner bezig? Ja. Ik geef toe. Dat ik me zorgen maak. Ik had er zelf mee willen bemoeien, Mark willen waarschuwen. Maar die, die torp is bijvoorbeeld geweest. Dat is precies wat hij deed bijna naar de presidenten Ben jij al bij hem geweest? Nee, morgenochtend pas. Ik wil proberen hem een beetje af te remmen. Maar ik weet nu wel dat het me niet lukken zal. Met wat hij nu weet zou hij Steiner op de een of andere manier klem willen zetten. Ik zou graag willen dat je me dat uitlegt. Ik heb nooit iets van jullie zaken begrepen. En ze kunnen me ook absoluut niet schelen. Maar dit... Mark is gescheiden en die vrouw is weduwe. Jullie praten erover alsof ze hun vader en moeder hebben vermoord. Je kunt nu eenmaal niet op het ene front elkaar beminnen. En op het andere front elkaar bevechten. Vroeg of laat moet je een keus maken. Hoe langer je wacht, hoe groter het risico. Maar waarom spreken jullie toch altijd oorlogstaal? Als jouw afdeling dit een interessante zaak vindt en de raad van beheer verleent zijn medewerking, dan zitten jullie toch allemaal in hetzelfde kamp? Ja, ja dat is wel zo, maar wij kunnen pas iets beslissen nadat Mark al inlichtingen heeft ingewonnen. Als hij verliefd is op die vrouw en haar helpen wil, dan zou hij. Een tikkeltje kunnen spelen met zijn berekeningen, laat ik het dan zo zeggen. Ik beweer niet dat hij het doet, maar het zou kunnen. Dat is al voldoende. De president-directeur heeft het kort en bondig gezegd... elke verdachte moet worden beschouwd als een verrader. En wat doen jullie met verraders, als ik zo vrij mag zijn? Wat men overal doet. Je maakt ze af. Met dit verschil dat wij daar geen executiepeleton meer voor nodig hebben. Als wij ze ons slaan, dan zeggen we erbij waarom... krijgen ze nergens anders meer een baan, althans niet in hun eigen specialisme. Ach, zelfs niet bij de concurrentie? Nee, zelfs daar niet. Als het vertrouwen weg is, geldt dat toch voor iedereen? Nou, nou, het ontbreekt jullie niet aan grote woorden. Jullie fotograferen de mensen tot in hun bed. Jullie nemen hun intiemste uitlating op de band op. En jij durft te hebben over vertrouwen? Hm. Jij vergeet altijd dat wij leven in een wereld die grondvest is op de hiërarchie. Mijn lieve Florence, men verwacht meer van een generaal dan van een gewone soldaat. Maar hij hoeft niet dezelfde kwaliteiten te bezitten. Thomas, jij hebt hetzelfde gezegd, maar minder schijnheilig. Hij zei, gezien de eisen die men aan een knecht stelt... zou ik uw excellentie het volgende willen vragen. Kent u veel meesters die waardig zijn in de plaats treden van de knechten? Mijn beste varon, ik sta altijd weer verbaasd over je. Ik ontken allerminst dat Steiner een aardige kerel is, maar wat heeft dat ermee te maken? Zijn je computers in staat om gevoelens te registreren? Nee. Nou dan. Ik heb ongelijk, ik weet het, maar zo ben ik nu eenmaal. Ik zou niet anders willen zijn. Ik zei het al, je bent onverbeterlijk. Je boft dat je zo'n goed technicus bent... en dat je romantische inslag geen invloed heeft op je prestaties. Maar toch houd ik vol dat Steiner loyaal is en blijft. In dat geval heb ik me slecht uitgedrukt. Het is geen romantiek van jou, dat is astrologie. En toch houd ik vol met stuk, meneer de president. Die, die meneer Torp heeft een ijver gesprek. Waar hij stellig voor beloond zal worden. Ik houd van ijver. Hij haat Steiner. Zullen we het hier belaten? Ik heb genoeg aan zijn ijver. Zijn motieven interesseren me niet. Trouwens, ik heb hem even laten roepen om hem mijn instructies te geven. Ik stuur hem naar Steiner toe. Openlijk? Ja, waarom niet? Ik doe dat officieel. Torp is accountant. Ja, maar wordt Steiner daar dan niet de dupe van? Dat interesseert me hoegenaamd niet. Hij wordt geliquideerd zodra deze affaire rond is. Ook als hij de zaak tot een goed einde brengt? En er een einde aan willen maken... Ik begin me nu werkelijk zorgen om je te maken, beste kerel. Dat je sentimenteel bent is nog tot daar aan toe. Maar pas op dat je niet naïef wordt. Ja? Goedemorgen, meneer de president. Goedemorgen. Dag, meneer de directeur. Goedemorgen, toch? Gaat u zitten? Dank u. Naar aanleiding van uw rapport heb ik besloten nu aan Steiner toe te voegen. Nu wij op de hoogte zijn, is het niet verstandig om hem alleen te laten. Hij zal zeker proberen die vrouw te helpen en dat kan alleen maar schadelijk zijn voor ons. Let goed op, maar jaag hem niet te veel in het harnas. Laat niet merken dat je op de hoogte bent. <laughs> bij het minste geringste dat je verdacht voorkomt, neem je persoonlijk contact met mij op. Zeker, meneer de president. Mm -hmm. Ik heb een gratificatie bij je onkostennota laten voegen. Ik ben zeer tevreden met je resultaten, Turp. Ah. Ik was enigszins ontstemd over de prijs van je apparatuur... maar ik moet toegeven dat het zijn vruchten heeft afgeworpen. Mm -hmm. En wat wordt je volgende stokpaard? Uh, dat kan wel eens heel wat meer zijn dan een stokpaardje, meneer de president. Mm -hmm. ik, ik ben bezig een, een dossier voor u aan te leggen. Mm -hmm. Waar gaat het om? Om een vreselijk wapen dat echter jammer genoeg naar twee kanten toeslaat. Mm -hmm. En dat is? Een radar die door alles heen dringt, zodat men op afstand... de inhoud kan lezen van alle ordermappen. Wat zeg je? Enkele Amerikaanse onderzoekers staan op het punt van publicatie... maar ze moeten natuurlijk eerst het tegenwapen gevonden hebben. Uitgesloten om zoiets op de markt te brengen... zonder zichzelf zelf eerst tegen te beschermen. Uh, uh, binnen. Goedemorgen, meneer Stein. Goedemorgen, mevrouw. Mag ik binnenkomen? Natuurlijk. Gaat het goed beetje. Heel goed. Maar dit is de laatste keer dat wij elkaar hier tutoyeren. Vanaf nu mondje dicht. Wat is er dan aan de hand? De raad van beheer stuurt mij een accountant op mijn dak. Een onbetrouwbare vent die al jaren hard probeert te zetten. Misschien is het toeval, maar ik kan me ons niet voorstellen. Zolang hij hier is, kunnen we elkaar alleen op het officiële vlak ontmoeten. is dus dat. Blijft hij lang? Weet ik niet. Misschien wel tot aan het eind. Hij komt vanmorgen. Luister, Christian, ik zou graag willen... dat jij ons alle twee meenam om te lunchen. Ik zal proberen erachter te komen wat er in zijn hoofd omgaat. En jij krijgt op die manier de kans om je oordeel te vormen. Uitstekend. Hou vooral je ogen in bedwang. Kijk me niet aan op jouw manier. Ah. Hij doet net alsof hij niks ziet, maar ondertussen... wij uh, tutoyeren elkaar niet meer. We kennen elkaar niet of nauwelijks. Of we nou hier zijn of ergens anders. En ook niet over de telefoon. De telefoon? Ja, de heer Adriaan Turp beschikt over een apparatuur... waar een agent jaloers op zou zijn. Weet je, het, het verbaast me eigenlijk dat hij zijn komst heeft aangekondigd. Dat is niet zijn gewoonte. Nou, ik, ik moet je werkelijk zeggen dat ik er niets meer van begrijp. Het lijkt me zo buiten alle proporties. Ik heb het besluit genomen om mijn bedrijf te moderniseren. En dat betekent grote investeringen, dat weet ik. Ik heb hulp nodig, dat spreekt vanzelf. Maar laten we de zaak nou toch alsjeblieft niet overdrijven. Als ik 400 arbeiders in dienst heb in plaats van 150... en als mijn boekhouding geautomatiseerd is... dan ga ik toch gewoon verder met de fabrikage van elektronisch materiaal? Ik heb een markt hiervoor. En ik lever tegen concurrerende prijzen, nou dan... Ik, ik vind het uitstekend, hoor, dat je uitgebreide voorzorgsmaatregelen neemt. Maar dat er nou ook nog accountants en spionnen aan te pas moeten komen... om jou op je vies te kijken, Nee, daar begrijp ik wel geen steek ja, van. Zijn de dingen veel te simpel, Christian. Ja, dat heb ik al eerder gezegd. Natuurlijk heel logisch wat je zegt. Maar we zijn dat stadium maar lang voorbij. Jij hebt het over de herstructurering van jouw bedrijf... alsof het alleen een kwestie is van een beetje schippen uitbreiden. Ja. Ik hou niet van grote woorden, dat weet je, maar... Er komen enorme veranderingen voor jou, Christian. Jij komt in een universum terecht waarvan je niet het flauwste idee hebt. Mark, hou jij nog echt van me? Twijfel je daar dan aan? Nee, maar luister, lieveling. Als dit de laatste keer is dat we rustig kunnen praten... laten we daar dan ook goed gebruik van maken. Ik begrijp het niet meer. De elektronische boekhouding en, en de personeelsreorganisaties, allemaal goed en wel, maar ik wil leven. Grote veranderingen en in de, de 21 ste eeuw stappen. Ik vind het allemaal prima, maar niet te slaaf worden van cijfers en van jullie machines. Als dus dat alles is wat me te wachten staat, als dat nou echt het enige perspectief blijkt te zijn, dan, dan spijt het me bijzonder, maar dan hou ik hem niet op. Als nou, lieveling, daarvoor is het dat te laat, dat kan je niet meer. Waarom dan? Als jij nu terugkrabbelt, dan denken ze ongetwijfeld dat dat door mij komt. De gevolgen zijn niet meer te overzien. In de eerste plaats voor mij, maar ook voor jou. Wat houdt het dan in? Jij denkt dat je nog gewoon op de oude voet kunt doorgaan. Maar dat is niet zo. De, de kleine, de middelgrote bedrijven worden nu nog getolereerd. Maar dat duurt niet lang meer. Kijk, als jij nu reorganiseert, hou je het nog net vol tot aan je pensioen. Moet je wel vlug zijn. Je zoon zal het niet meer lukken. Die vis achter het net. Overal oh, drijft toch niet zo. Sylvain zeven jaar... Natuurlijk werk ik door voor hem, dat is duidelijk. Maar wie zegt jou dat die jongen straks zin heeft in mijn fabriek? Als hij nou eens dokter wil worden, of, of, of rallyrijder, of dirigent. Dan sta ik er mooi op met mijn elektronische boekhouding. Mijn keurige, gereorganiseerde, voorbeeldige personeelsbezetting. Ach nee, ik, ik heb genoeg van die verhalen. Ik vraag me langzamerhand af of jouw handelmaatschappij, het een stelletje bankiers, of uit gangsters bestaat. Het is een belangrijke vraag, daar heb je groot gelijk in. Als jij die vraag eerder had gesteld, Christian. Hadden wij elkaar waarschijnlijk nooit ontmoet. Nou, dat kan best zijn, maar hoor je zelf wat je zegt. Ik zeg niets meer dan wat iedereen al lang weet. Een gangster is een individu zonder scrupules dat het geld van anderen steelt. Een bankier is een handige man die zorgt dat de anderen hun geld aan hem toevertrouwen. Uw huis is een stukje van comfort en goede smaak, mevrouw. Jammer dat uw zoontje op kostschool is... Hij zou het hier heerlijk hebben. Maar ook een beetje eenzaam. Ik heb het erg druk. Hmm. Hebt u er nooit aan gedacht om te hertrouwen? Ik heb mijn man pas drie jaar geleden verloren, meneer Tork. Ach. Wilt u misschien een glaasje cognac of Armagnac? Uh, Steiner, wat adviseer jij mij? Jij komt hier al twee maanden overhuis. Jij kent de situatie. Ik kom hier minder vaak dan je denkt, maar ik heb hier inderdaad wel eens iets gedronken. Ik kan beide aanbevelen. Nou, dan graag een kojak. Als mijn verblijf hier niet van al te korte duur is, krijg ik misschien ook nog eens de gelegenheid om de arme te proeven. Oh, ja, die vraag heb ik u nog niet gesteld. Blijft u lang? Ah, ik zou het echt niet weten, mevrouw, nee. Ik ben hier op bevel van de Raad van Beheer, en die zullen me ook wel laten weten wanneer mijn tijd hier om is. Het voorbereidend onderzoek van onze vriend Steiner hier levert meestal geen problemen. Hij is onze beste raadsman, op technisch gebied. En men luistert altijd zeer aandachtig naar hem. Wat niet wegneemt, dat men u gestuurd heeft om hem te controleren, als ik het goed begrijp. Uh, dat heeft alleen maar betrekking op cijfers. Niemand is nu eenmaal onfeilbaar, nietwaar? Het vervelende met computers is dat het kleinste foutje meteen katastrofale proporties aanneemt. Ja, dat heeft meneer Steiner me ook al proberen uit te leggen. Maar ik moet u zeggen dat ik al die voorzorgsmaatregelen zeer overdreven vind. Ik wil niet onaangenaam zijn, maar ik krijg een beetje de indruk... dat ik met politieagenten te maken heb. Ach. Ho, ho, ho. Maar daar sta ik me toch werkelijk van te kijken. Steiner is een uitermate charmante man. Waar hij komt, gaat iedereen meteen voor de bij. Oh, ja? <laughs> ik vind zo'n opmerking helemaal niet grappig, Patertje, nee. een beetje. Nee, maar Ach, luister nou toch. Ik wilde alleen maar zeggen dat je een sympathiek mens bent... en dat iedereen het daarover eens is, meer niet. Hm. Zeg dat dan. Ik probeer niet God uit wat te insinueren. Pas maar op dat je me niet op een idee brengt. Vindt u ook niet, mevrouw? Ik vind dat u mijn vraag omzeilt. Ik zei namelijk dat ik het gevoel heb dat ik aan een politieonderzoek onderworpen word. Ik ben vanmorgen pas aangekomen en ik moet dit ten stelligste van de hand wijzen. Steiner, wat heb jij hierop te zeggen? Mevrouw Priou is nogal onder de indruk van de enorme hoeveelheid inlichtingen die ik van haar wil. Ik heb een archieven van 15 jaar geleden bijgehaald. Maar daarom hoeft mevrouw je nog geen politiegrend te noemen. Nee, daar moet er meer zijn. Mevrouw Prio is niet zo erg te spreken over onze nieuwsgierigheid... ten aanzien van haar privébezit en persoonlijke uitgaven. Mm, dat is niet leuk. Ik weet het. Maar de wereld die wij willen opbouwen... eist nu eenmaal een inzet van 100% mevrouw. Voor ons allemaal. Het is uit met de geheimen. Het is uit met de privédomeinen. Wij gaan de leugen en de onoprechtheid de lijf als een besmettelijke ziekte. Dat is een grapje, neem ik aan. Helemaal niet. Helemaal niet. Al jarenlang werken de grootste kopstukken aan chemische stoffen... die de onoprechtheid onmogelijk zullen maken. Men houdt het zelfs niet voor onmogelijk dat men in de naaste toekomst... een directe invloed zou kunnen uitoefenen op het embryo nog voor de geboorte. Maar dat is gruwelijk. Wat wilt u hiermee maken? Een slavenras? hedendaagse mensen zijn niet meer bereid om risico's te nemen. 95% roept alleen maar om één ding: zekerheid. Wel nu, die zekerheid zullen wij ze geven, maar in ruil voor werk dat wij nodig oordelen. Maar dat betekent het einde van elke vrijheid. Ja, ja. Kijk om u heen wat ze met hun vrijheid doen. Uit louter verveling hebben ze de alcohol, de drugs en de ontucht uitgevonden. Vergeet een kruis te slaan, meneer de pastoor. Hm. Wie het laatst lacht, lacht, het best, Steiner. Jullie met je zogenaamde eerbied voor het individu... en jullie beroemde rechten van de mens. Wat doen jullie ermee? Jullie voelen oorlogen, oorlogen en nog eens oorlogen. Het is vreselijk, dat geef ik toe. Maar misschien toch minder verontrustend... dan de vrede waar jij het over hebt. Mag ik dat trouwens op wijzen... dat het 14.30 uur is dat we moeten werken? Ja, ja, ik moet me even nog wat opknappen. <coughs> Mijn auto staat nog bij de fabriek. Ik rijd graag met jullie weer terug. <laughs> Eigenlijk een bijzonder charmante vrouw. Ik neem aan dat je deze ene keer wel met me eens kunt zijn. Nu is het goed, Torp. Dit is niet de tijd, noch de plaats voor een confrontatie tussen jou en mij, maar ik waarschuw je. Jij mag zoveel controleren als je wilt, maar hou je bij je eigen zaken en probeer niet de boelie te verpesten. Hé, hey, dat goed begrepen. Wat valt er te verpesten? Ik interesseer me alleen maar voor de waarheid. Daarom heb ik meer dan voldoende. Dat heb ik je wel honderd keer gezegd. je? Ja? Ik heb net mijn auto uitgeleend aan Turp. Kunt u me meenemen naar de opslagplaats? Natuurlijk, stapt u in. Is ik is met je praten. Sla hier rechtsaf. Stop achter die loodstaan. staan. Als we nog langer een spelen, ga ik mijn gevoel voor een lasso aanschaffen. Je hebt meer aan een laserstraal. Voor een geweer met een geluiddemper. Dat zie je meer op zijn plaats. Christian, toen wij gisteren bij jou waren. is er iemand mijn flat binnengedrongen. Wat? Ja. Man van Torp waarschijnlijk. Ze hebben het hele appartement doorzocht, in alle kasten en laden gerommeld. Ze hebben ook een klein afluisterapparaatje in mijn telefoon aangebracht. Uh, was jij het, die gisteravond tegen Dina belde? Ja. Ik heb niet opgenomen. Ik vind het top vervelend. Torp moet geweten hebben dat ik gisteravond thuis was. Dus vraag ze vraagt zich natuurlijk af waarom ik niet opnam... en of ik misschien zijn afluisterapparaat ontdekt heb. Dit is toch werkelijk te gek voor woorden. Ik neem aan dat je een klacht gaat indienen. Dan krijg ik de politie en de BTT op mijn nek. Dank je feestelijk. Nee, het is een zaak tussen Torp en mij. En vervolgens tussen jou en de Raad van Beheer. Luister eens, Jambé. Wij moeten samen één lijn trekken. Wij lopen alle twee groot gevaar. Uh, uh, Pak je daar, daar achter die bom. Mark. Mark, als jij het niet was... en als ik niet zag hoe ongerust jij bent... dan zou ik het allemaal bij God niet geloven. We maken hier elektronische onderdelen... maar toch geen atoombommen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik leg het je uit, maar niet nu... Ik heb een apparaatje ontworpen om clandestien afluisteren te voorkomen. Een beetje klummelig, maar met een televisietoestel daarbij zal het wel gaan. Morgenavond, eet ik s'avonds bij jou. En dan praten we en bepalen we ons standpunt verder. Ja. Ik probeer er ondertussen achter te komen waar dit allemaal precies vandaan komt. Torp is alleen de uitvoerder. Het bestaat toch niet dat dit dat allemaal op eigen initiatief doet? Ik vraag me zelfs af of... Of wat? Ach, nee, laat maar. Laat maar. Mark. Ja, maak je geen onnodige zorgen. Wees alleen op je hoede. Als Dorp wil bezoeken, dan waarschuw je mij. Ontmoet hem niet alleen. Hij zal wel weten dat je hem niet vertrouwt. en Een beetje meer of minder maakt dan ook niet meer uit. Uh, Christian, ik stap hieruit. Ik ga een ronde maken in de Mark, Mark. ik weet je zeker dat er niets achter zit? En hoe bedoel je? Nou, ik weet het niet. O, God, al die onzin. Jou dat toch niet voor mogelijk. Hé, oh, nee. ik leg het je morgen allemaal wel uit. Maar ik zeg jou vast één ding, Christian... Zo goud om geld gaat, is alles mogelijk. Steiner. Wat ik vragen wel, hmm. Wat zijn het voor veranderingen waar je mee bezig bent? Voor zover ik weet, is er steeds sprake geweest van twee jaar. Ja, dat is ook zo, maar hoe verder ik kom, hoe meer ik inzie dat het moeilijk wordt. Het is te zwaar. Voor wie? Luister goed, Tuip. Kijk mijn berekeningen na. Controleer alles wat je maar wilt en bespaar me jouw mening. Ik ben in deze de raadsman en niemand anders. Als jij niet tevreden bent over de gang van zaken, maak daar dan melding van aan Parijs. De president wil geen plannen op lange termijn voor middelgrote zaken. Dat weet je net zo goed als ik. De opdracht is om snel te handelen. Dan kost het maar wat meer geld. Ja, ja. ik weet er alles van. Het zijn immers de anderen die moeten dokken. Pas op, Steiner. Jij bent bezig om je opdracht te vergeten en ook voor wie jij werkt. Wat is dat voor een idee om programmeurs te willen betrekken uit het bestaande personeel? Dat hebben we verleden jaar ook gedaan. Bij hoge uitzondering, ja. En je weet heel goed onder welke omstandigheden. Hier gaat het je twee keer zoveel tijd kosten en twee keer zoveel geld. En dat voor de opleiding van mensen waar we uiteindelijk niet eens zeker van zijn. Ik moet zorgen voor programmeurs, niet voor spionnen. <laughs> Zie je wij soms aan voor een stomme hond? Ik geloof dat jij en ik eens open kaart moeten gaan spelen, Torp. Onze controverse is niet van vandaag of gisteren. Hij gaat veel verder dan waar we nu aanwezig zijn. En Het lijkt mij ondoenlijk om op deze voet door te gaan. <laughs> je had er de woorden uit de mond. Je wilt die mooie Christian protegeren. hè? Huh? Ga je gang. Het zal je niet lukken. En ik mag leiden dat jij je nek breekt. Veilig voor onbescheiden mensen en spier, hoor. Weet je het zeker? Mm -hmm. Moeten we niet even plat op de grond gaan liggen? Zo? Geef me een zoen in plaats van met de plagen. <laughs> kan het echt, Ja, <laughs> we zijn veilig. <laughs> <coughs> zeg, wil je mm. wat drinken? Ja, whisky met een heleboel water. Mm. Christian, je hebt verrukkelijk gekookt. Dank oh, je. Het is jammer dat we ons zo onverschillig moesten opstellen. Maar je kan nou wel wat langer blijven, hè? Nee. nee. Jammer genoeg niet, nee. Maar he, niemand mag het weten. Je knijpt het dus uit. Hè? wat bedoel je? Ik laat mijn auto hier staan. Als iemand me schaduwt, dan hoop ik dat hij zich om de tuin zal laten leiden. Ik neem vanavond om elf uur het vliegtuig naar Parijs. Parijs? Hm, schrik maar niet. Ik ben morgen weer terug. Dank je wel. Zeg, maar... Stij je voor dat ze denken dat jij de hele nacht bij mij geweest bent? Dat is dan niet meer van belang. Tenminste, dat hoop ik... Heb je het over? Mm -hmm. Op dit ogenblik is het van het grootste belang dat dorp denkt dat ik hier ben. Ik moet die man zo gauw mogelijk te pakken nemen. Oh. En, en hoe ga je dan naar het vliegveld? Lopen, lopen. is het veiligst. Als ik opschiet, dan ben ik er binnen duur. Maar eh, eerst moet ik jou een paar dingen uitleggen. Dat wil je toch, hè? Nou, dat is nou niet meer zo belangrijk. Wat ga je nou eigenlijk doen in Parijs? Ik probeer een paar dingen te weten te komen. En ook onze toekomst te redden, Christian. Midden in de nacht? Om te beginnen wel, ja. En als alles goed gaat, dan komen we later samen terug voor het laatste bedrijf. Nou, leg me nou tenminste minister, uit waar we mee bezig zijn. Je realiseert het je misschien niet, maar voor mij lijkt het allemaal een gekke huis. Nou, het uh, is veel eenvoudiger dan het eruit ziet, hoor, maar... De moeilijkheid is dat ik je niks uit kan leggen. Daar heb ik het recht niet toe. Oh, staatsgeheim. Nee, nee, nee, lievertje, maar wel een beroepsgeheim. Ik werk voor het consortium voor de Raad van Beheer. Hm. Ja, ja, dat verbiedt jou maar een privéleven op na te houden. Christian, luister naar me. Toen ik verliefd op je werd, ik... Oh. <laughs> ja, ik weet niet of ik het jou verteld heb, maar... Ik ben bang dat ik verliefd op je ben. Hm. Ik weet wel zeker dat jij verliefd op me bent. En het gekke is, ik schrik daar helemaal niet van. <lacht> Wat wou je zeggen? Ik heb het consortium verraden door me zo te laten gaan. Ja, daar kan ik niet bij. Ik heb het gelijk aan hun kant. Je kunt niet de kolen de geit sparen. Dat heb ik al geprobeerd met mijn gewijzerde plan. Maar Torp had het onmiddellijk in de gaten. Hij staat erop dat ik me houd aan het reorganisatieplan van twee jaar. Maar dat stond toch ook vast vanaf het begin? Dat heb ik ook geaccepteerd in principe. Dat weet ik, dat weet ik. Maar dat levert jouw verlies op. Waarom? Het is te kort, het is te vlug. In twee jaar tijd verbrand je alles schepen achter je. Je bedrijf wordt totaal geherstructureerd. En je reorganiseert je hele personeelsbestand. Maar tegelijkertijd put jij je bedrijfskapitaal volkomen uit. Ja, dat klopt. Maar daarom heb ik jullie ook nodig. Dat was ingecalculeerd. Maar wat niet is ingecalculeerd... zijn de kleine dingen die mee of tegen kunnen vallen... En die zijn er altijd. Ja. Vlak na jouw reorganisatie kan je nergens op terugvallen. Daar zit je krap. Een debiteur die ineens geld wil zien of een staking van één week. En jij zit met achterstallige betalingen. Maar dan helpt het consortium het toch? Mm -hmm. Jawel. Maar in minder dan één jaar wordt het consortium de grootste aandeelhouder. En nog een jaar later gaat de rest van jouw aandelen over in hun handen. Oh, oh ze zullen je heus niet op straat zetten. Maak je maar niet ongerust. Hey, ze schuiven je heus wel wat kruimertjes van het brood toe. Al was het maar om je handelsmerk in stand te kunnen houden. En om je sociale inzicht. Nou, ja. Ach, Christian. Als alle mensen die de laatste tien jaar zich zo hebben laten beetnemen... openlijk in de boot waren genomen... dan zouden ze niet meer zo vlot afgaan om slachtoffers te vinden. Is dat jouw grote geheim? Vind het dan geen groot smerig geheim? Oh, het is haast niet. Geloven, dit is Het is eigenlijk... de wereld die zich voorbereidt op het tijdperk van de cybernetica... het bewind van de computers, als dat duidelijk is. Geen ruimte meer voor gevoelens of mensen. Dat is uit de tijd. Oh, dit, dit is gewoon monsterachtig, Mark. Dat zijn gangsters. Nee, nee, nee. Nou gooi de boerder elkaar. Wat je monsterachtig? Misschien maar volkomen legaal. De heren van het consortium hebben nimmer de wet overtreden. Hun kracht ligt in hun overredingskunst. De makkenschapen zijn zo zeker van het paradijs... dat ze zichzelf aanmelden bij het abattoir. Dus jij werkt al jaren voor een abattoir? Ja, ja zeker. Een mens is verrukt van de techniek. Je verbeeldt je dat de mensheid er beter van zal worden dan ineens... Als je je vergissing inziet, dan is het te laat. Oh, maar niet voor mij, maar Ik denk dat maar niet. Jij zit al met één arm tussen de tandwielen, lievertje. Dat is veel. De machine stopt niet. Wat wil je daar nou zeggen? Als jij nu af wilt haken, dan grijpen ze je toch. Het zal ze wat meer geld kosten. Omdat ze de modernisering dan zelf ter hand moeten nemen. Maar ze krijgen je binnen de kortste keren op de knieën. Je krijgt minder opdrachten. Er komen meer wanbetalers. En na een paar maanden moet jij mensen gaan ontslaan. Ach nee, maar ik geloof je niet dat je je overdrijft. Nee, jammer genoeg niet. Ik heb het vele keren zien gebeuren. En jij dan? Laat jij dat dan zomaar? Je doet er helemaal niks aan. Ik hoor dan wel zogenaamd bij het opperkader, zoals dat zo mooi wordt genoemd. Maar ik ben maar een gewone werknemer, hoor, die zijn brood verdient. Maar dat zal nou wel niet meer zo lang duren. Tenminste. Wat? Er ja, ontgaat mij nog steeds iets in het geheel. Het zou toch logischer zijn als Storp in het geheim hier gekomen was... en me eerst had bespioneerd. Het is niks voor hem om mij op klaarlichte dag op mijn nek te springen... en me haast openlijk te beschuldigen. Dat is niks voor hem. Wat is dat eigenlijk voor een man? Fanaticus. Een vazal van de komende heldstaat. Dat beter kunnen zeggen, een politicus. Ken je hem goed? Nou, we hebben samen afgestudeerd. Met dit verschil dat ik een van de beste was en hij kwam achteraan... Kijk, zijn noodlot is dat hij gek is op elektronica. En dat hij er niks van begrijpt. Hij is niet begraafd. Nee. Wat ga je nou eigenlijk precies doen in Parijs? Ik ga eerst naar Georges Varon. Wie is dat? Dat is de directeur van de afdeling wetenschappelijk onderzoek. Oud vriend van me. Is de enige die het niet eens is met de huidige gang van zaken. Hij moet weten hoe de vork in de steel zit. Ik denk wel dat hij me zou willen helpen. Maar hoe dan? Ik ga hem vragen om mij de geheimen te verraden van de directie. Ha. Nou weet je het. En dan moet je verder heel lief zijn, want ik moet gaan. Als ik morgen terug ben, dan vertel ik je meer. Maar maak, maak, ik ben bang, weet je dat? Ik, ik, ik weet niet waarom, maar ik heb het gevoel dat er iets. Laat me met je meegaan, maak, alsjeblieft. Nee, nee, nee, nee, geen sprake van. Wij gaan nu naar boven, naar je kamer. Wij doen het ja? licht aan en wij voeren een schimmenspel op voor eventuele loerders. En dan ga ik weg. En jij? jij gaat zoet slapen. Maar zeg dan tenminste wat je gaat doen in Parijs. Jij gaat niet alleen op te praten, dat geloof ik niet. Ik ga zien of ik Torp op zijn eigen terrein kan verslaan. Als het waar is dat het doel de middelen heiligt. Iets waar iedereen het over eens is. Dan ben ik toch gek als ik dat niet probeer. <middels> Waar heb je trek in, Mark? Whisky, cognac? Uh, niets. Niets, dank je. Ik heb alleen maar trek in de waarheid. Vele waarheden. Wat voor waarheden? Voornamelijk presidentiële waarheden. Ik heb er genoeg van, Georges. Ik ga vechten. Ik ben niet van plan met te laten afslachten. Wat wil je van mij, Mark? Inlichtingen. Uh, natuurlijk alleen als je het met je geweest in overeenstemming kunt brengen. Ik hou van Christian Priouw... En ik ben ervan overtuigd over dat je dat al weet. Heb ik gelijk of niet? Ja, je hebt gelijk, ja. Sinds wanneer weet je dat? <laughs> Sinds jullie eerste verblijf in dat hotelletje. Er was namelijk een microfoon in jullie slaapkamer... en Torp stond op het balkon en nam foto's. Ach, natuurlijk. Dat had ik kunnen weten. Wie had hem gestuurd? Niemand. Hij heeft op zijn eigen houtje gedaan. Toen heeft hij mij gepasseerd en is dan regelrecht mee naar de president gegaan. reactie? Genadeloos. Zelfs als jij de zaak tot een goed eind brengt... word je ongeblikt daarna aan de kant gezet. Hmm. Wat, uh, wat, wat ga je nou doen, Mark? Waar, waarom ben je gekomen? Ik. Uh, zou het je eigenlijk niet moeten vertellen, maar. Dat kan compromitterend voor je zijn. Ik... Ja, ik doe het toch. Kijk wat ik hier heb. Dat is het. Dorp heeft de slechte gewoonte om zijn colbert uit te doen als hij zit te werken. Voor een zogenaamde beroepsspion is dat hoogst genader. Het feit blijft dat hij niet achterdochtig is. Ik heb al zijn sleutels gepikt, en de afdrukken van laten maken. Ze vertel me dan niet dat je van plan bent om naar zijn huis te gaan en rond te snuffelen. Ja, zeker. In de eerste plaats betaal ik hem terug met gelijke munt. Maar er komt bij dat jij mijn laatste scrupules hebt weggenomen. Die streek met die microfoon en met dat balkon ontbakte er nog maar net aan. Als er toch gevochten moet worden, dan maar met gelijke wapens. Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Stijn is één van onze beste mensen, meneer de president. We kunt u één Wisconsin keer zijn u begint bezoekers zijn afwijken? Een wij kunnen dit niet toelaten, een dat weet je heel Vier goed. Het mensen raakten gewond. Het geval de schutter schakel in vlucht, een keten die maar werd later doodgevonden door de politie. Als we die schakel al ontplicht. eenmaal beslid, dan krijgen we de andere ook in ja. handen tegen minimale prijzen. Ze volgen allemaal. Jawel. Ja, dat is natuurlijk zo, maar dat weet Steiner net zo goed als wij. Wat kan u doen? Dat weet ik niet, maar ik ben nieuwsgierig. Eén man tegen de consortium, dat gebeurt ook niet alle dagen. En dat gebeurt daarna ook nooit meer, dat verzekeretje. Het is afgelopen met Steiner. Die wordt definitief uitgeschakeld... en hij krijgt van mij alle publiciteit die zijn ontslag verdient. Precies zoals je zegt. Ik offer een van onze beste mensen zonder meer op. Maar dat is dan misschien een verlies. Maar een verlies dat onze zaak zeer te goede zal komen. En het hindert u niet dat u een terroristisch bewind voert... Het algemeen belang gaat bij ons altijd nog voor het belang van de enkeling. We zijn op de goede weg. Alle steekproeven bewijzen het. Alleen jammer dat die steekproeven geen uitstrijd zou kunnen geven... waartoe het allemaal leiden zal. Ja? Goedendag, meneer de president. Dag, Jorge. Dag, Mark. Waarom dit onverwachte bezoekstuiner? Wat kom je hier doen in Parijs? Ik ben hier om een ontslag aan te bieden, meneer de president. Aanbieden? Jij krijgt je ontslag. En dat ontslag wordt aan de grote klok gehangen, dat beloof ik je. En behalve mijn ontslag kondig ik u tevens mijn voorgenomen huwelijk aan... met mevrouw de weduwe Priou. Wij zijn bezig een industriële exploitatiemaatschappij op te richten... Priou Steiner en co. Het is onze bedoeling om in de naaste toekomst... het merendeel van de bedrijven in onze sector te hergroeperen. Een soort... Uh, consortium, als u begrijpt wat ik bedoel. Huh, nou val je me toch tegen, Steiner. Ik dacht dat je slimmer was. Ik tart jou. Hoor je wat ik zeg? Ik tart jou om ook maar één tiende van het benodigde kapitaal bij elkaar te krijgen. En wij hebben unaniem besloten. Voor het ogenblik zijn dat alleen nog maar mevrouw Priou en ik, om het geheel door u te laten financieren. Huh, dat is grappig. Juist. En omdat u het grappig vindt, zal ik u graag vertellen met welk knalleffect ik mijn nummer afsluit. Het is namelijk een uitermate volledig dossier over uzelf en uw naaste medewerkers. Wat zeg je? Ik heb er zelfs goede hoop op dat mijn slachtoffer bij wie ik net heb ingebroken nooit iets zal merken van mijn overtreding. Het was niet gemakkelijk. Ik vond de methode walgelijk. Maar het is zo dat ik me afgelopen nacht toegang heb verschaft, zonder braak maar evengoed frauduleus, tot de woning van uw favoriete spion. Meneer de president. Wie? Wat? Ik heb het natuurlijk over de brave Adriaan Torp. Ik verdacht hem er vaag van dat hij werkt op eigen initiatief... en dat hij zich niet hield bij de inlichtingen die men van hem vroeg. Maar ik moet u zeggen dat ik stom verbaasd heb gestaan van zijn privéverzameling. Ik heb plak aan die privéverzameling. Ik zeg jou één ding, Steiner. Jij hebt je geweten helemaal voor niets geweld aangedaan. Met chantage krijg je me niet. Nooit. Daar ben ik nimmer op ingegaan. <lacht> In het dossier bevinden zich gegevens over uzelf... en de andere leiders van het consortium die gewoon niet te geloven zijn, meneer de president. Reeds bekende en nog onbekende ondeugden, het staat er allemaal. Om maar te zwijgen van belastingontduikingen... en bepaalde manipulaties aan de beurs die er ook niet om liegen. Het schandaal van deze eeuw kan ervan komen. Niet meer en niet minder natuurlijk, met als gevolg een totale instorting van de beurs... en van dit handelshuis. In één storting? Als dit dossier gepubliceerd wordt, meneer de president, is het afgelopen met dit consortium. En er zijn revoluties geweest voor minder dan dit. En ik mogen u eraan herinneren dat het origineel zich in de handen van Turp bevindt. Schandaal of revolutie, hij hoeft maar aan de bel te trekken en het is zover. Daar krijgt hij de tijd niet voor. Als hij iets probeert, vermoord ik hem. Wat zegt u nou? Steiner, je hebt gewonnen. Ik geef het toe. In ruil voor die documenten stellen wij samen een paar goede, solide contracten op... en jij krijgt je kapitaal. Maar als jij je consortium hebt en op jouw beurt president zult zijn... vergeet dan nooit dat jouw succes gestoeld is op diefstal en chantage. Ik heb dat gedaan omdat... Omdat je je wilde verdedigen en niet aan de kant gezet wilde worden. <laughs> maar dat neemt niet weg dat jij met je theorieën, je nobele gevoelens... je respect voor het individu, de rechten van de mens en het privéleven... toch je toevlucht hebt genomen tot diefstal en chantage. Wil je daarmee beweren dat er goede misdaden zijn... en dat de mens zo nu en dan zijn geweten tot zwijgen mag brengen... en zich mag gedragen als een boef... Dacht jij dat je jezelf dan nog steeds eerlijk en oprecht kon noemen? Dat zou ik wel eens willen weten. Het Doel en de Middelen door Charles Maître. Vertaling Josephine Soer. Rolverdeling, Georges Voiron, Jan Borkes. Florence Voiron, Lies de Wind. De president, Frans Kokshoorn. Mark Steiner, Hans Karsenbarg. Christiane Priou, Marijke Merkens. Adrien Torp, Hans Veerman. Technische realisatie, Ad van de Ven. Assistentie, Bram Hengeveld. Régie, Bert Dextra.